10 uur. Het LOS-journaal door Alt Meegens. De ijsvereniging in het Groningse Noord-Laren houdt vanavond de eerste marathon op natuurreis. Voorzitter Veldman van IJsvereniging de Hondsrug. Het groen licht is gegeven door de KNSB. De baan is 3,5 tot 4 centimeter dik. Een goede harde ijsvloer. En de bedoeling is dat we vanavond om 6 uur van start gaan met de eerste marathon op natuurreis in Nederland dit seizoen.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 Het weer, alleen in het zuiden is het bewolkt. Vanmiddag is het volop zonnig. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Door de wind voelt het wel een stuk kouder aan. ANWB Verkeersinformatie. In Noord-Brabant en in Limburg is het door sneeuwresten nog plaatselijk glad. Er staan nog files op de A2. Eindhoven richting Den Bosch, bij Boksel Noord, 3 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen, voor het knopende Raasdorp ook 3. En op de a 28 volle richting Utrecht, bij Leusden, 3 kilometer.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 De beste stukadoor of elektromonteur? Auto Workforce. Goed voor elkaar. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Pensioenfondsen willen korten op de pensioenen. Vandaag buigt de Tweede Kamer zich daarover. Kleine ingrepen worden steeds vaker door de huisarts gedaan. Als ik bij iemand een bultje weghaal, dan kan ik in één keer 80 euro declareren. Waarom is dat zoveel? Omdat het in het ziekenhuis 200, 300 euro kost. VWD woest op onderwijzers die uitbetaald kregen tijdens de staking... en het ochtenthumeur van Diederik Ebbing. Het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. In de Tweede Kamer vindt vandaag een stevig debat plaats over de dreigende kortingen op de pensioenen. Tientallen pensioenfondsen zijn door de economische crisis in zwaar weer terechtgekomen... en dreigen nu met de verhoging van de premies en de korting op de uitkering. Martin van Rooijen, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. U vertegenwoordigt dus de mensen die al genieten van een pensioen? Of van een pensioen gaan genieten binnenkort. Juist. Uh, en u baalt daar natuurlijk van. Nou ja, uh, de, we hebben al jaren dat het niet geïndexeerd wordt... Hè, met de inflatie uh, niet wordt aangepast. en ja. Dat zal de komende jaren ook zo blijven. Dat betekent dat de koopkracht van het pensioen wat mensen nu hebben... al flink gedaald is met zo'n 8 procent. Dat zal nog een hele tijd doorgaan. Ja, Als je dan ook nog wil gaan korten en moet gaan korten daar bovenop... bij de metaal zou dat 15 tot 20 procent zijn. Dat is dan wel een beetje beperkt voorlopig. Maar daar gaat het eigenlijk over. Dat is natuurlijk dramatisch. Ja. Dat is zeker dramatisch voor de mensen die het aangaat. Aan de andere kant, eh, die pensioenfondsen zitten in zwaar weer. Want de dekkingsgraad wordt bij lange na niet meer gehaald. En dat heeft mede te maken met de lage rente op dit moment. En dus moeten die eh, fondsen om hun eigen reserves ook een beetje intact te houden... voor de mensen die straks nog met pensioen gaan. Wel korter, zeggen ze. Ja, dat, uh, dat, dat begrijpen wij. Er zijn ook regels voor in de wetgeving. Uh, dat is waar. Maar het is natuurlijk wel zo dat doordat we, uh, we al jaren niet geïndexeerd zijn en ook zullen blijven in de komende jaren... Ja. ...wij als gepensioneerden een geweldige bijdrage leveren aan het instand houden van buffers in de pensioenfondsen. Dat, dat overigens nog niet genoeg is omdat die rente naar extreem lage niveaus gaat... Ja, dat is, dat is een geweldige extra tegenvaller. En nou komt uh, natuurlijk uh, alles met regels en techniek aan rekenen. Uh, men heeft het vijf jaar geleden zo geregeld... dat de dagkoers van 31 december 2011... Ja. beslissend was voor wel of niet kort in beginsel. Ja. En dat vinden wij uh, gekke werk. Waarom? Uh, nou, ja, dat staat in de regeling. We vinden het gekke werk omdat de rente naar een extreem laag niveau is gegaan... in de loop van vorig jaar. Ja. Geleidelijk aan. Ja. En als je uh, het gemiddelde neemt van de rente van het hele jaar vorig jaar dan komt de rente aanzienlijk hoger uit en dan is de dekkingsgraad beter... en dan hoeft het niet gekort te worden, of bijna niet. Ja, maar en wij verwachtte... willen dus dat die rente over het hele jaar berekend wordt. En gelukkig willen dat een aantal fracties in de Tweede Kamer ook... En we hebben daar gisteren nog een brief over aan de Tweede Kamer geschreven omdat we bepleiten, het gemiddelde van het hele jaar. En ja. de Nederlandse Bank die heeft al een stap gezet door het gemiddelde van het laatste kwartaal te nemen. Dus die hebben al ingezien dat die dagkoers van 31 december, dat dat niet kan. Nee, en wat zou het opleveren als je de gemiddelde koers van die rente hanteert? Ja, dat weten, we, dat weten we niet precies omdat uh, dat, dat dan nog bepaald zou moeten worden. Dat, uh, dat, uh, dat komt er dan vanzelf uit. Maar zeker is dan dat dat weer een paar tienden scheelt. Net als die, uh, dat de ene kwartaal wat de Nederlandse Bank gedaan heeft. Ja. En, en, en het is millimeterwerk. Doordat die Nederlandse Bank een kwartaal genomen heeft... hoeft de zorg en welzijn niet te korten. En ja. het ABP praktisch niet een half procent. Dus als, ze dat, als je dat nog met een paar tienden oprekt... hoeft er niet gekort te worden. Behalve bij de metaal vrees ik, maar dan veel minder. ja. Dus dat is wat u betreft de oplossing. En hebt u gehoor gekregen bij verschillende fracties in de Tweede Kamer nou, om het zo te gaan regelen? Wij weten dat, de, dat hoe heet het, de SP en de PVV op die lijn zitten. Er zijn ook moties door de PVV in december ingediend... waarvan ik begrijp dat die vandaag of morgen in stemming gaan komen. Ja. Die, die waren aangehouden. Ik vind overigens dat, dat er nog een heel andere oplossing ook is... Die, die niemand pijn zou doen eigenlijk, echt... ...in de portemonnee, dat het uh, langer doorwerken van 66 jaar niet pas in 2020 ingaat... ...zoals nu uh, afgesproken is in het akkoord... Ja. ...maar dat dat bijvoorbeeld in 2015 al in één keer gebeurt... Ja. ...of, wat nog beter is, wat ook in Duitsland gebeurd is... Ja. ...dat je elk jaar twee maanden langer werkt. Dan gaat het veel geleidelijker. Ja. Nou, dat, en dat, dat is ook dat, wat GroenLinks en D66 gaan voorstellen. Daar zijn we het ook helemaal mee eens. Ja, maar de PVV bijvoorbeeld wil niet. Nee, de, de, ja, dat blijft in de, in de politiek. Ik ken dat van vroeger... Het zoeken van meerderheden. Wat overigens in deze, in deze coalitie een heel leuk spel is. Omdat dat met wisselende meerderheden met de oppositie vaak aardig lukt. Ja, Maar is het dan zo dat andere mensen langer moeten doorwerken. Zodat u en uw leden uw pensioen gewoon op, op peil kunt houden? Nou door de bochten eh, lijkt het daarop, maar dat ja. lange doorwerk had natuurlijk al veel en veel eerder moeten gebeuren. Want we weten al vanaf na de oorlog dat die vergrijzing eraan kwam, maar men, he, maar, maar men heeft dat nooit willen doen. Ja. En daardoor is eh, de dekkingsgraad ook laag, want we hebben... Uh, door het veel langere leven dat is laatst uh, in de sterftetafels verwerkt... en nu ook in de dekkingsgraad, dat ja. zit al in die lage dekkingsgraad... Ja. dat we veel ouder worden. Ja. Kortom, u wilt van de Tweede Kamer dat ze een gemiddelde rekenrente hanteren... over een heel jaar, dus het ja. afgelopen jaar 2011... Ja. Uh, en niet uh, de uh, rente op één uh, pijlmoment, namelijk 31 december. Of het laatste kwartaal, wat de Nederlandse Bank wil. Exact. En dat zou dan tiende schelen, waardoor een aantal pensioenfondsen niet ja. zouden hoeven korten. Ja, en daar komt nog bij dat in de wet staat dat het een uiterste middel is korten. En dat betekent eerst dat uh, alle andere middelen moeten worden onderzocht. Anders moet de Nederlandse Bank die korting ook verbieden. Ja. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld bedrijven die uh, geld uh, terug hebben gekregen van pensioenfondsen in het verleden, de terugstortingen, ja. dat die worden teruggedraaid en dat dus... Die bedrijven eerst weer bijstort in het pensioenfonds. Ja. En bovendien eist de wet dat eerst de premies ook worden verhoogd. Ja. Dus fondsen die de premies niet verhogen, ja. die mogen niet korten. Dat is bijvoorbeeld in de bouw gebeurd. Die ja. verhogen de premie niet, maar die korten ook niet. En, en dus wij willen dus dat die premies die te laag zijn, die kostendekkend moeten zijn, eerst worden verhoogd. En dat kan nog tot heel veel uh, problemen leiden. En, en waarschijnlijk ook de Nederlandse bank dan zegt, nou dan vinden wij die korting niet. Uh, niet gepast, Er komt overigens nog bij, dat pas over een jaar definitief is dat die korting doorgaat. Want als de rente zou stijgen en de beurzen ook zouden stijgen dit jaar, dan, kan, dan hoeft men aan het eind van dit jaar uh, niet definitief te besluiten tot, nee. uh, tot die korting. Nee. En als de korting toch doorgaat en de rente uh, daarna weer oploopt, moet die korting dan weer teniet gedaan worden? Ja, dat, is, worden? dat is een hele goede vraag van u. Uh, u daar wel. staat nog bijna niemand mee stil. We hebben daar aandacht voor gevraagd. Uh, een tijdje geleden, ook in uw uitvinding volgens mij, de vorige keer. Ja. Dat noem ik dan het opstempelen of het bijstempelen. Ah ja. De gepensioneerde heeft daar geen recht op, dat staat niet in de wet. Maar nee. wij gaan eisen dat de Kamer dat in de wet opneemt, dat als, als het daarna beter gaat, eerst die korting, dat afstempelen, weer wordt ongedaan gemaakt, voordat zelfs indexering aan de orde komt. Goed. U zit op de tribune vandaag? Uh, ja, er is nog iets anders. De Eerste Kamer aanvaart vandaag ook dat... de. ...gepensioneerden in de besturen van de bedrijfstakspensioenfondsen komen. Ja. Dat heeft 50 jaar geduurd en de Eerste Kamer lijkt dat vanmiddag te gaan aanvaarden. Ja. En dat betekent dat wij ook als gepensioneerden in de besturen van de grote bedrijfstakspensioenfondsen komen. Dat vinden de vakbonden niet leuk, die hebben dat 50 jaar tegengehouden. Ja. Maar dankzij het voortdurende lobbyen... Uh, is u dat gelukt? In de, uh, in de politiek is het nu eindelijk zover. Dus wat dat betreft is het sowieso een, een goede dag voor de gepensioneerden. U zit aan de weerszijde van het Binnenhof op de tribune. Eén om feest te vieren. Dat die premies uh, in het verleden veel te laag zijn geweest. En wij hebben uitgerekend dat bijna 100 miljard uh, premies te weinig is gegeven in het verleden. Ja. Dus dat geeft ook aan dat er door de pensioenwereld grote blunders zijn gemaakt... Uh, ja. vanaf de midden tachtige jaren ja. waar wij nu de dupe van zijn. Ja, u weet dat u straks het woord niet mag voeren, hè? Nee, maar dat doen we op deze manier. Oké. Okay. Niet boos worden op de tribune hè, straks. Nee, oh, nee. in tegende, Ik zei al dat het een, in alle opzichten, wat betal betreft, een zonnige dag is. En als de Kamer nou vanavond ook nog zijn best doet. rond die kortingen. dan uh, heb ik toch nog hoop dat het allemaal wat, uh, wat mee zal vallen. Maar uh, het, is, uh, het korte, dat is een hele zware aanslag op de koopkracht van mensen. Ja. die een gemiddeld pensioen hebben, dat moeten we ons goed realiseren. Ja. al 500 euro bruto per maand. Juist.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 Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland, De Eerste Lijn. Komt u maar. De meeste gezondheidsklachten in Nederland, dames en heren... worden behandeld in De Eerste Lijn, oftewel door de huisarts. Maar wat doet hij nu allemaal en wat krijgt hij daar eigenlijk voor betaald? Marielle Beers loopt mee met Herman uh, Suigies, als ik het goed zeg... die al meer dan twintig jaar een praktijk heeft aan huis in de Achterhoek. Stent het ook Suigies... Goedemorgen. Ik denk dat ze allemaal kennen, en uiteraard de een ja, beter vanaf. dan de andere, want sommige mensen komen gewoon bijna nooit, maar ja. uh, in principe ken ik ze allemaal. Maar jullie wouden nog even komen met hem? Als je voor tien uur belt, kan je eigenlijk ja. altijd dezelfde uh, dag terecht. Ik vind dat je ja, heel laagdrempelig uh, toegankelijk moet zijn. Dus, uh, ja? En dat lukt meestal ook wel, echte spoedingen die gebeuren sowieso altijd dezelfde dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we zitten. Kom dus voor de benen. ja, Het oude liedje. Dokter Zuigjes is niet alleen huisarts, maar ook werkgever. Er werken twee assistenten, maar dat is samen één fulltime baan. Er werkt een diabetesverpleegkundige, die werkt hier een halve dag. Nou, een deel van mijn werk wordt dus overgenomen door de HITA. Uh, die werkt nu twee dagen, maar dat betekent dat ik twee dagen minder werk. En wat is dat? Een HITA is een huisarts in dienstverband. Dat is een uh, vrouwelijke huisarts. En het is uiteindelijk de bedoeling dat zij de praktijk overneemt. Zij is Astrid Steenberg. Ik zie de toekomst op zich met vertrouwen tegemoet. Omdat ik wel geloof in mijn eigen aanpassingsvermogen aan wat er zo al zou kunnen veranderen. Maar ze wil de praktijk niet in haar eentje voortzetten. Ik ben ook van plan om dat samen met iemand te gaan doen. Dus dan komen hier twee parttime huisartsen. Te zijn de tijd. En is het mogelijk dan om, om met alle patiënten goed contact te bouwen in die tijd? Ik weet niet anders. Uh, ik denk van wel. Uh, maar goed, ik, ik ben ook gewend om part-time te werken. Dus ik anticipeer daar ook op dat ik er niet de volgende dag weer ben. En ik vind dat uh, heel veel aandoeningen in de huisartsenpraktijk... die lenen zich er ook prima voor om uh, uh, bijvoorbeeld na een paar dagen... pas terug te komen voor controle. Dus over het algemeen kan dat gewoon ook. Medisch gezien heel goed. En, en je ziet dat, dat ik nu ook weer... Al wat ouder ben en de nieuwe generatie alweer wat anders over het vak denkt dan ik. Zo gaat dat. Dit doktershuis zal dus het voor de laatste keer zijn, want de opvolger, die, ja goed, die zal het misschien nog een tijdje huren, maar daarna zal ze anders gaan zitten en dan uh, zal het geen doktershuis meer zijn. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar dat is niet meer van deze tijd. Het is niet meer van deze tijd. Het is te groot. En te, te... Met de veranderingen in de geneeskunde. Je moet ook met je tijd meegaan. Ik bedoel, dat was vroeger en nu is het anders. Dus op zich heb ik daar ook geen moeite mee. Dat zo, zo gaan dat soort dingen. Ja. Ja. De ja. assistenten of ik even hiernaast wil kijken bij de wond. Die heeft ze dan uitgepakt. Om te zien hoe het. Uh... Hoe het eruit ziet. Ja, het is allemaal heel praktisch en pragmatisch en kort en uh, korte lijnen. Uh, ja. Zullen ze mij door binnen toesturen, sturen? Ik denk er ja. even niet naartoe. Nou, nee, maar verder is het wel rustig. Ja? Jawel. Oh. jawel. Ja, als dat gekwoord kan. En hoeveel consulten per dag doet u zo ongeveer? Ik doe er uh, per tien minuten één. Als het dus druk is, doe ik er uh, zes per uur. En dan heb ik er dus uh, vier uur, uur uh, dag consulten. Acht euro, euro? Dan word je niet rijk van, man. Nee, <laughs> huisartsen worden ook niet rijk. Doen het ook niet om rijk te worden. Huisartsen die hebben een, denk ik, een redelijk inkomen en dat mag ook gezien het werk wat ze doen. En uh, that's it. Voor elke patiënt die ingeschreven staat, krijgt de huisarts 50 euro van de zorgverzekeraar. Gemiddeld heb je zo'n 2350 patiënten nodig om rond te komen. Eigenlijk is dat het basistarief, het inschrijftarief... plus de consulten en de visites... wat minister Schippers ooit het norminkomen heeft genoemd. Daarmee wij, moesten wij vroeger ons geld verdienen. En daar is een hoeveelheid extra werk bijgekomen... wat wij dus hebben overgenomen uit de tweede lijn... Het maken van ECG's, longfunctieonderzoek, dat zijn dingen daar kan je extra voor rekenen. Als ik bij iemand een bultje weghaal, dan kan ik er één keer 80 euro declareren. Waarom is dat zoveel? Omdat het in het ziekenhuis 200, 300 euro kost. Dus de gezondheidszorg is uiteindelijk toch nog een stuk goedkoper uit. Dat stukje extra inkomen, dat doen veel huisartsen tegenwoordig er extra bij heb je ook wel nodig, want alleen het basisinkomen red je het niet. Dan ga je gewoon failliet. Zullen we even wat visites gaan doen? Ja. Wat? Rijdt u nog veel visites? Ja, ik, ik denk gemiddeld drie à vier per dag. Het zijn vooral de, de niet-mobiele patiënten. Dus het zijn natuurlijk vooral ouderen of mensen die echt ziek zijn. Daarvan zeg je, nou, ik kom wel even langs. Maar het kost natuurlijk wel extra tijd. Ja, dat klopt. En die tijd levert het uiteindelijk ook niet op. Want wat levert een visite op? Uh, 13 euro of zo. De nogmaals... huidige benzineprijzen? Ja, ik kan het helemaal niet uit. Maar nogmaals, als ik het financieel zou moeten uh, benaderen... Dan, dan moet ik gewoon wat anders gaan doen. Dan moet ik geen huisarts worden. En dan moet ik ook geen visites doen. Uh, dus dat wil ik niet. Toch rijdt u niet in een kleine auto? Nee, mooi hè? Maar dat is wel een tweedehandsje, hoor. Kijk, hij heeft al 200.000 gelopen. <laughs> het lijkt wel heel duur. Maar... maar mag ik weten wat u zo ongeveer verdient? De norm die je hebt met het verkrijgen van dus alleen de basiszorg... de consulten, de visites en het inschrijftarief... dat ligt om en nabij de 110.000. Maar goed, ik, ja, onze werkweek is gemiddeld uh, 58 uur. We zijn er, hè? We zijn er. Bijdrage was dat van Marielle Beers. Morgen, we gaan veel te snel naar de eerste hulp. Als ik door de eerste hulp heen loop, dan ergert het mij wel eens... dat er mensen zitten waarvan ik denk van... ja, maar die horen hier helemaal niet thuis. Ja, dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland, het Straks VVD woest op onderwijzend personeel... omdat ze kregen doorbetaald tijdens de staking. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Eigenlijk ben ik verlamd, verlamd door het wachten. Ik speel hoogspel in 2012. Ik laat het erop aankomen. Ik wil iets heel graag, alleen ben ik niet degene die kan beslissen om dat te gaan doen. Want ik heb geld nodig. Veel geld. Deze week wordt er beslist of ik dat geld krijg. De kans is 50 Het is of ik, of een ander. Als ik het word, kan ik meteen aan de slag... en is 2012 gevuld met wat ik het allerliefste wil doen... en zijn bovendien al mijn vaste lasten gedekt. Als ik het niet word, heb ik een acuut probleem... en zal ik meteen de makelaar moeten inschakelen. Mijn agenda is namelijk leeg. Ik heb het hele jaar vrijgehouden, alle verdere opdrachten afgehouden... om te kunnen gaan doen wat ik wil en moet doen... Nu de week van de waarheid is aangebroken, besef ik opeens dat ik wellicht een onverantwoordelijk en buitensporig risico heb genomen, waarbij faillissement op de loer ligt en waarin ik mijn lieve vrouw en kinderen zal meesleuren in de armoede. Het gevolg is dat ik wakker lig en doemscenario's die langs flitsen, die weer leiden tot blinde paniek en hyperventilatie. Toen kwam ik een vrouw tegen aan wie ik dit verhaal vertelde... en zij adviseerde mij het universum aan te spreken. Dat helpt haar. Zij doet dat altijd met parkeerplekken. Als ze naar huis rijdt vraagt zij het universum altijd om een parkeerplek voor de deur... en het universum heeft haar nog nooit teleurgesteld. Ik ben normaal niet gevoelig voor dit soort bijgeloof... maar nu het moment daar is en het zwaard van Damocles al in de lucht hangt... ben ik continu aan het pogen het universum voor mijn karretje te spannen. Want stel dat mijn concurrent het universum ook aanspreekt... dan moet ik een slimme en dwingende strategie kiezen. Ik gedraag me netjes, dat is het minste wat ik kan doen. Ik leef gezond, ga vroeg naar bed, ben lief en zorgzaam voor mijn gezin. Geef zwervers geld, help oude vrouwtjes de straat over. En ik probeer de consequenties van een afwezing het universum in te pompen. Het universum zal denken, hij wil het het liefst. Hij heeft er alles voor over, wat een gedrevenheid, wat een kracht. Die laten we niet zitten. De beslissers lopen ook rond in het universum en die zullen deze energie onbewust ingeprent krijgen en mij de opdracht gunnen. Ze zullen denken dat ze dit uit vrije wil doen, dat ze alle voors en tegens tegen elkaar hebben afgewogen en uiteindelijk voor mij gekozen hebben, niet wetende dat ik zelf heb afgedwongen door het universum naar mijn hand te zetten. Meer kan ik op dit moment niet doen. En als ik de opdracht krijg, dan dank ik het universum en zal ik altijd respect hebben voor de kracht van het universum. Ik zal mij daarnaar gedragen Dragen, zorg dragen voor een betere wereld en zorg dragen voor de ander... die het minder heeft en wel afgewezen is. Ik zal mijn kleinheid accepteren en mijn nederigheid omarmen. Ik zal het universum God noemen en mij voor altijd door hem gedragen weten. Dat zal ik allemaal voor u over hebben, lieve God. Alsjeblieft, staat u mij bij. Diederik Ebbinger, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Jamais, au grand jamais, regardez, est-ce que je tremble Non jamais, plutôt creu, que laisser la vie me descendre, non jamais, jamais. Au grand jamais van Bancé. Het is uh, zeven minuten voor half tien. U luistert naar de CARO. Regeringspartij VVD is woest op de schoolbesturen die hun stakende leraren tijdens de staking van vorige week gewoon hebben doorbetaald. Ton Elias, goedemorgen. Goedemorgen Kamerlid voor de VVD, hoe boos bent u? Nou, ik ben niet zozeer woest of boos. Ik vind het principieel verkeerd. Ik zeg, staken mag in Nederland. Ja. Er zijn een heleboel leraren die hebben gewoon doorgewerkt overigens. Ruime meerderheid. Ja. Dat moet niet vergeten. Ja. Hebben ze hebben gewoon voor de klas gaan staan, ze gaan werken. Ja. Anderen hebben gezegd, we vinden het verkeerd dat onze vakanties van 12 weken per jaar naar 11 weken gaan. Je kan je zeer de vraag stellen of je daarvoor moet staken. Maar goed, dat is een, dat is een, discussie. Dat is een andere discussie. Staken mag. Maar dan moet je dat wel op je eigen kosten doen... Ja. of op kosten van de vakbond die daar stakingskassen voor heeft. Nou hebben we het burgerlijk wetboek er even bij gehaald. En daar staat in dat iemand die niet werkt geen salaris krijgt... bij een door vakbonden georganiseerde staking... hoeft de werkgever geen loon te betalen aan een stakende medewerker. Maar er staat hoeft de werkgever geen loon te betalen. Zeker. Ten eerste is het natuurlijk gewoon een kwestie van mentaliteit. Als je leraar bent en je gaat taken, dan vind ik dat je dat gewoon op eigen kosten moet doen... of je tot je vakband moet wenden. Maar ten tweede is de werkgever, degene, die kan zeggen... Ja, uh, wij betalen gewoon door, ook als er wordt gestaakt. Ik vind, dat, ik vind dus dat, die, dat ook die werkgevers in het onderwijs dat niet moeten doen. Omdat zij namelijk dat geld niet uit de vrije markt hebben gehaald... of uit de verkoop van lollies, maar dat is belastinggeld. Belastinggeld dat ten dienste is gesteld om aan onderwijs uit te geven... en niet om te staken. Juist, met andere woorden, als mensen gaan staken... dan moeten ze dat maar vergoed krijgen uit de stakingskas. ...van de vakbond of zeggen van ik neem voor lief dat ik een dagje, een dagje minder salaris krijg. Juist, principeel punt dus. Martin Knoop, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond. Hoeveel lerarenkrachten hebben doorbetaald gekregen en niet uit de stakingspot... ...maar gewoon uh, vanuit uh, de organisatie waarvoor zij werken? Ja, dat is altijd lastig om dat uh, één of twee dagen na de staking uh, precies in aantallen aan te geven. Het is misschien goed om even aan te geven waar de heer Elias wel en geen gelijk heeft... Uh, u wijst terecht op de tekst in het uh, burgerlijk wetboek. Ja. Uh, wat betreft de aantallen overigens, is het wel aardig om te melden. Uh, hè, wij hebben in het voortzet onderwijs als Algemene Onderwijsbond zo'n uh, 25.000 leden. En daarvan hebben er 18.000 ongeveer gestaakt. Ja. Dus wat betreft de aantallen daar wil ik met meneer Elias op een ander moment nog wel eens over praten. Maar als u, maar, u wel maar... weet hoeveel mensen er hebben gestaakt, ja, weet, waarom u dit... weet u dan niet hoeveel mensen er nou, een beroep hebben gedaan op de Nou, dat, dat zal ik nu zeggen. Iedereen die geweest is heeft een uh, beroep gedaan op de stakingskas, maar uh, de regels zijn uh, wat dat betreft ook heel simpel en eenvoudig. Uh, de stakingskas uh, gaat tot uitkering over op het moment dat er ingehouden wordt. Kijk, we gaan natuurlijk niet, want anders zou meneer Elias waarschijnlijk echt woest worden, ja. we gaan niet zeggen iemand uh, werkt bij een schoolbestuur, dat schoolbestuur kort niet en betrokkenen krijgt toch die stakingsuitkering. Je krijgt natuurlijk alleen de stakingsuitkering als het schoolbestuur... Tot ja, maar omgaan. hoeveel en, mensen, ja, ik, ik stel en, u een simpele vraag, we, hoeveel en, mensen hebben beroep gedaan op de stakingskas? In principe, iedereen die komt vult het formulier in en op het formulier staat, als ik gekort word, ja. doe ik een beroep op de stakingskas. Dus u hebt de cijfers gewoon nog niet binnen? Jawel, we hebben de cijfers al binnen, maar ik weet niet hoe, of u weet hoe dat werkt. Maar het gaat als volgt bij een, een normaal schoolbestuur, ja. daar is het zo dat je uh, het salaris aan het eind van de maand krijgt. Ja. Uh, de staking was op de 26 e ja. Het salaris is dit jaar in, februari betaald, oh, in januari betaald de 24ste. Ja. Dus op zijn voerst weet je pas op de salaristrook van eind februari ja. of je wel of niet gekoord bent. Meneer Elias, want u bent een beetje hij... voorbarig. Nee, maar ik zal, ik zal het wel even Nee, ik geef het woord aan meneer Elias, want u dat hebt maar... de punt gemaakt. Nou, bij principes uh, geldt geen voorbarigheid. Ik bedoel, het is echt heel eenvoudig. Uh, ten eerste zijn er 80.000 leraren in het voortgezet onderwijs. En dan hebben we er volgens de, de, de claim... 20.000 gestaakt. Ja. Dus dat, dat, uh, ik hou dus staan ja, dat, dat de meerderheid dus gewoon ja. aan het werk is. Ja, maar dat is, is een ander punt. Het gaat nee, nu even over nee, de als uitbetaling. Dan nee, dan de nee, nee, heren. Het, het gaat om de uitbetaling. Oh, dan dan een heren. Van heren. heren. Zijn we wel even een feit. Heren. Zullen we er gewoon mee ophouden als u niet meer luistert? Want dit gaat nergens meer over. Ik, ik wil. Ik luister wel, maar volgens mij werd mij een vraag gesteld en daar wilde ik antwoord op geven. Zeker. En ik wilde u in de gelegenheid stellen om dat te doen. Het gaat u om het principiële punt. Wat gaat u nou doen als blijkt dat inderdaad uh, heel veel mensen uh, hebben doorbetaald gekregen en dus niet een beroep doen op de stakingskast? Nou, ik, heb, uh, ik heb geprobeerd uh, of ik wil graag vragen stellen aan de minister van onderwijs en wetenschappen hoe ze hiermee omgaat. En als het zo is dat werkgevers in het onderwijs dat kunnen doen en het gaat hier tegelijkertijd om belastinggeld, dan vind ik dat we nog maar eens heel goed moeten kijken of we dat zo wel moeten regelen in Nederland. Vindt u dan dat die onderwijsinstellingen gekort moeten worden op uh, het bedrag dat ze uitkeren aan stakende leraren? Nou, misschien wel. Dan moeten we eerst eens kijken wat de minister van Onderwijs ervan vindt. En of ik die vragen überhaupt mag stellen, want er worden er altijd een stuk of twintig aangemeld en maar vier toegekend. Ja. Dus dat zullen we wel zien. Maar ik vind dat principiële punt echt belangrijk om te maken. Ja. Er mag gestaakt worden in Nederland. Ja. En dan dat hele verhaal, dat administratieve verhaal van meneer Koop, van uh, we moeten het nog zien en dit en dat en heen en weer. Het is duidelijk dat er werkt. 100 scholen, zegt, zegt een collega van hem, 100 scholen gaan niet Korte ...op het salaris gaan, gaan, die, gaan die dag ja. niet inhouden. Nou, dat vind ik, dat vind ik nogal wat. dat ja, ja, ja, is een punt meneer Knoop. Heb, ik heb alleen aangegeven op de vraag van... ...is het op dit moment bekend, enzovoort. Dat kan ik niet exact. De vraag van de heer Kokkemans, kun je dat exact aangeven? Dat kan ik niet. Ja. De verwachting inderdaad dat een aantal schoolbesturen dat niet zou doen... ...dat ben ik met de heer Elias eens. Ja. Maar daar kan ik als Algemene Onderwijsbond niks aan doen. Dat is de vrijheid van het schoolbestuur. Ja. En ook de heer Elias is volgens mij een groot voorsteller... ...dat schoolbestuur. ...daar zelf beslissingen mogen nemen. Laatste... Minder regels. Meneer Knoop, laatste vraag. Hoeveel geld zit er eigenlijk in die stakingskas? En kunt u daarmee al die 18.000 stakende onderwijzers voor die ene dag uitbetalen? Maakt u zich geen enkele zorgen? Dat is geen enkel probleem. Wij kunnen nog heel lang doorstaken als het moet. En Hans hoeveel Deze zit Als het goed gehoord dan zou het dus zo kunnen zijn... ...als we een wilde gok doen, dat ongeveer 10.000... Uh, leraren die gestaakt hebben dat op kosten van de belastingbetaler zouden hebben gedaan. Als dat echt zo zou zijn, dan zou ik dat echt heel raar vinden. Ja, dat punt hebt u gemaakt. En daar gaat u vragen over stellen aan de minister. Ik dank u zeer allebei. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Zometeen na half elf. Prem is met een verkiezing. Patje Peer van het jaar. Ja, ja, Sven, wat goed. Jij niet, maar... Ja, wat goed dat je Ton Elias afkap afkappen op deed. Ik dacht al, oh god, dit gaat een minuut over de tijd gaan. Mijn complimenten. Oh nou ja, we waren met z'n tweeën, hè? Um. Dat is waar. Nou, vandaag komt echt de verkiezing van de patje peer van het jaar. Er is massaal gestemd. En um, het zal niet verwonderlijk zijn dat de uiteindelijke winnaar of winnares... niet in de bus wil komen, ook niet aan de telefoon. wat het leuk is van die politieke bestuurders, Sven... als ze hun salaris moeten opstrijken, dan komen ze wel allemaal. Maar als je vervolgens tegen zegt... goh, de Nederlandse bevolking heeft, vindt iets van de manier waarop u doet... dan geven de meesten niet thuis. Maar gelukkig, er is één CDA er die er wel komt... en één SP, maar de SP... Komt altijd, vooral nu ze bijna regeer mag doen. Maar luisteraars, ik hou u in spanning. Ik klets over van alles en nog wat. U gaat eerst de warme, aangename stem horen van Donald Meegens. En daarna komt de publiekelijke schaamte. De democratische verkiezing. waarin wij zeggen welke bestuurders ons belastinggeld in 2011 hebben verspeeld. Hier is hij dan, Dorad Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het verlies zal tussen de 200 en 240 miljoen euro liggen, zo heeft het concern bekendgemaakt. Dat ontstond door een eenmalige afschrijving van 279 miljoen op de levensverzekering activiteiten. In China zijn de directeuren van zeven bedrijven gearresteerd wegens ernstige vervuiling van de rivier Longjiang. De vervuiling bedreigt het drinkwater van miljoenen mensen. Een mijnbouwbedrijf wordt beschuldigd van het dumpen van de kankerverwekkende stof cadmium. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is Radio 1 NTR. Remtime, Time. Prem In december van het vorige jaar begonnen we met de oproep. In januari spraken we over de laatste vijf... en vandaag maken we de winnaar bekend van de bestuurlijke patje van 2011. We doen dit omdat we niet willen dat de goede leden onder de slechte. We doen dit omdat we blij zijn dat er in Nederland fatsoenlijke politieke bestuurders zijn. En we doen dit omdat het kaf van het koren gescheiden moet worden. En luisteraars, we doen dit niet vanuit de juridische, maar vanuit de democratische moraal. Bestuurders zijn dienaren van het volk. En zij die dat vergeten, kunnen ook de volkshoon krijgen. Daarom vandaag de bekendmaking van de bestuurlijke patje peer van 2011. Welkom bij Primtime. Luisteraars, de genomineerden kent u? Hier is de uitslag. Op de vijfde plaats met 9% van de stemmen Paul Smit, directeur van het Maastadsziekenhuis. Op vier Gerard van Balveren en John Haverdeel van de gemeente Oude IJzersstreek met 17%. Zij hadden de moed om in de bus te komen en hun kant van het verhaal te vertellen. En hoewel ze in het begin koploper waren, bleek dat u de luisteraar heel goed naar hun argumenten heeft geluisterd en zijn op de vierde plaats geëindigd. Op drie. Wim Cornelis uit Gouda, met 21 van de stemmen. Ik weet niet of het een rol heeft gespeeld dat hij toch dit jaar gaat vertrekken... maar hij is het niet geworden. Op twee, met een kwart van de stemmen, Aleid Wollefsen uit Utrecht. Uh, bij Aliet Wolles, luisteraars, was het altijd de vraag... of hij het heeft gedaan uit persoonlijk gewin of niet. Ik denk dat uiteindelijk bij de stemmers dat wel een rol heeft gespeeld. Hij is twee geworden. En op één, drrrrr, met 28% van de stemmen... Wilma Aartsen, oud-burgemeester van Schiedam. Natuurlijk hebben we mevrouw Verver gevraagd om de prijs in ontvangst te nemen... of telefonisch te reageren. Haar woordvoerder Klaas Wilting liet per mail het volgende weten. Dat is een mail van gisteren. Geachte mevrouw van der Klis, aan mijn eindredacteur. Vanmorgen werd ik door een collega van u gebeld omdat mevrouw Verver de patjepeer van het jaar is geworden. De vraag was of zij de prijs in de ontvangst wilde nemen. Zoals ik in mijn eerdere reactie al heb aangegeven, zal zij de prijs niet in ontvangst nemen. Zoals ik al eerder aangaf, bent u veel te vroeg met mevrouw Verver patjepeer te noemen. De zaak moet nog voorkomen bij de accountantskamer. Ik ben van mening dat mevrouw Verver het slachtoffer is van roddel en achterklap. Ik heb u eerder aangegeven dat mevrouw Verver in een behoorlijk onveilig situatie is beland. Daar kan en wil ik op dit moment verder niet op ingaan. Maar uw programma maakt het er zeker niet beter op. Daar draagt u dan ook verantwoordelijkheid voor. Ik heb vanmorgen uw collega aangegeven dat de wijze waarop in het radioprogramma van Prim met deze verkiezing mensen wordt neergezet. Het voor mij duidelijk is dat de titel Patje Peer beter bij Prim dan bij de genomineerde past. Prim is zelf juridisch geschoold en hij weet als geen ander, of moet weten, dat zolang er nog mogelijkheden tot beroep zijn, nu bij de accountantskamer, later bij de rechten, bij de rechter, iemand het niet heeft gedaan oftewel het voordeel van de twijfel heeft. Hoewel het prim wellicht weinig uitmaakt, vraag ik mij toch af... of hij wel weet wat het betekent voor mevrouw Verfer en haar gezin... om in het radioprogramma zo te worden neergezet. De ellende van de laatste maanden, volgens mij door roddel en achterklap veroorzaakt... heeft al een enorme wissel op dit gezin getrokken. Omdat ik geloof in haar integriteit, blijf ik haar steunen. Ik sta daar niet... Alleen in, met mij me zijn het er gelukkig vele. Met vriendelijke groet, Klaas Wilting, Klaas Wilting BV, mediaadviseur, mediatraining, begeleiding, bedrijfsfilm en presentaties. Luisteraars. Uh, mevrouw Verver schaamde zich niet om het geld van de belastingbetaler te nemen... toen ze burgemeester was. Ook als burgemeester vind ik zij hoge bomen. En dat ik een patje peer ben, dat accepteer ik volledig. En ik wil altijd overal naartoe komen... als ik een prijs kreeg uitgerekt om uit te leggen waarom ik het wel of niet accepteer. Mevrouw Verver had ook telefonisch kunnen reageren. Was haar veiligheid helemaal niet ingedingt. We staan voor het stadhuis van Schiedam... met een prachtige bibliotheek waar u heel mooie boeken kunt halen. U mag langskomen om uw reactie te geven. Maar u mag ook bellen met 0800-1121. Mede naar primtimeapenstaat.nl. En de tweets kunnen naar Hekje, Primtime Radio 1. Nee, luisteraars, dit is geen Pound. Maar vandaag is de laatste uitzending van Barbara van der Klis. Uh, ze gaat ons verlaten, ze gaat uh, bij Pound de boer redden. En dit is waarschijnlijk een grapje van Bart Daatzelaar... Uh, die vandaag de techniek doet, samen met alle andere technici... die zijn gekomen om Barbara uit te luiden. Wilma Verfer, oud-burgemeester van Schiedam, wint dus de award... wegens belangenverstrengeling, vriendjespolitiek... en het creëren van een angstcultuur onder ambtenaren. Een rapport van BING, dat is van de Vereniging Nederlandse Gemeente... Er werd daar ondergang. We wilden de uitzending van vandaag, luisteraars, ook gebruiken om te kijken hoe ze hier verder gaan... en hoe je dan herstelt als je zo'n burgemeester hebt gehad. We hebben alle opgestapte wethouders gebeld om te praten... over hoe je het geschonden vertrouwen herstelt... en het openbaar bestuur weer aanzien geeft. Alleen Ad Hekman, oud-wethouder voor het CDA, wil praten. De anderen die niet. Vreemd, want ze zitten allemaal nu in de gemeenteraad van Schiedam. Oud-wethouder Mostert van de VVD... zegt botweg geen interesse te hebben. Hij mailde mijn redacteur Arnold. Beste Arnold, bij deze... Uh, nee, dat is niet van uh, Admoster, mailde Rien Aarts. En hij zegt tegen Rien... In de gemeenteraad van Schiedam is vorig jaar augustus uitgebreid gesproken... over herstel van vertrouwen van het openbaar bestuur. De raad heeft hierover verwachtingen uitgesproken... en het college in dit kader duidelijke opdrachten verstrekt. Mijn eerste bijdrage aan het herstel van vertrouwen... was het indienen van mijn ontslag als wethouder. Mij lijkt de bespreking van dit onderwerp vooral een zaak van de gemeenteraad. Dat gebeurt in het openbaar, zodat iedereen dat die dat wil, van de inhoud van de beraadslaging kennis kan nemen. Ik heb vanmiddag tot twee keer toe u geprobeerd duidelijk te maken... dat ik niet aan uw programma wil meewerken. De openheid waarop u aandringt... heb ik vorig jaar in de gemeenteraad betracht. Ik zie niet in op welke manier medewerking aan uw programma... nog zou kunnen toevoegen aan wat in de raad besproken is. Ik neem aan dat het herstel van vertrouwen in het openbaar bestuur... nog voor de zomer weer op de agenda van de raad zal staan. Dan is daar het moment om in openbaarheid verder over te spreken. We hebben ook geprobeerd om de voorzitter van de VVD, Schiedam, Gert Bovenhof, uh, in de uitzending te krijgen. En hij zegt dat zijn agenda niet om te gooien is en er niet mee kan zijn. Vergeet u niet, mevrouw Verfer, is lid van de VVD. Vroeger zei je altijd vies, vuil en dirty. Dus dachten we, laten we de landelijke voorzitter, Ben ben Kortals, de oud-minister, vragen of die wil reageren. Die wil niet reageren want het is primair aan de gemeente Schiedam. Het is wel grappig luisteraars want de VVD predikt fatsoen en wanneer hun leden in uh, Noord-Holland, gisteravond keek naar en Witteman en daar zat uh, Janine Plasgaard en die zei dat de motorbendes afstand moeten nemen wanneer iemand iets fouts doet, maar wanneer VVD gedeputeerden miljoenen laten verbranden bij ICEF hoor ik niets over een roeiement. Wanneer VVD burgemeesters er een rotzooi van maken met ons belastinggeld. Hoor ik ook de VVDG afstand nemen en reageren willen ze allemaal niet. En dan denk je, nou, ze hebben nu een burgemeester hier, mevrouw Leemhuis Stout. We hebben haar gevraagd om te reageren, maar ze is bezig in een collegevergadering en ze laat andere schiedamse zaken voorgaan. Die zijn nu belangrijk. Dan denk je, nou, de Partij van de Arbeid, die zal wel weer willen reageren. Oudwethouder Menno Soulier liet per voicemail weten dat hij niet in de gelegenheid is om te reageren. En de P van de A-fractie zegt tegen mij, eh, redacteur, Ardol. Na overleg binnen de fractie zullen wij geen medewerking verlenen aan de uitzending. Omdat de award voor Schiedam niet positief is. Juist nu willen we werken aan de toekomst van de stad Schiedam. Nou, luisteraars, we gaan niet voor de deur van mevrouw Verver staan. We staan voor het stadhuis. En aan de telefoon hebben we wel wethouder Ad Hekman van het CDA. Oud-wethouder, nu directeur Ad Interim van de gemeente Waddingsween. Goedemorgen, meneer Hekman. Goedemorgen. Een reactie uh, op uh, uh, het feit dat uw burgemeester waarmee u in uw college zat... door de luisteraars van Printtime is uitgeroepen van, tot de bestuurder... die ons belastinggeld het meest verspeeld heeft? Nou ja, aan de ene kant verbaast me niks dat dat eruit komt. Aan de andere kant denk ik van uh, we moeten weer naar de toekomst kijken. Voor mij is dat boek al lang uh, gesloten. En uh, terugkijken heeft niet zo heel veel zin... Nou meneer Hekman, waarom het voor mij zin had... kijk, ik, ik, ik vind dat er in Nederland fatsoenlijke bestuurders zijn... die iedere dag keihard werken... en dat zo een, een, een houding van een burgemeester... een hele beroepsgroep van politieke bestuurders gaat. Waar, waar het mij om gaat is dat... Uh, en dat heb ik al meerdere keren gezegd... ik heb, ik heb meerdere keren voor Radio 1 uh, wat mogen zeggen toen het uh, gebeurde... Uh, en wat bij mij de kern was, uh, is dat ik nog steeds vind dat ik het jammer vind dat uh, mevrouw Verge geen verantwoording heeft uh, willen afleggen aan de gemeenteraad. Zij heeft uh, voortijdig haar uh, ontslag ingediend. Uh, ik en mijn collega-wethouders, uh, die ik zeer hoog heb staan trouwens hoor... Uh, die, wij hebben wel uh, verantwoording afgelegd... en zijn uiteindelijk uh, met z'n allen afgetreden. En ik vind het nog steeds jammer dat zij dat uh, niet heeft gedaan. Meneer Hekman, um, kunt u mij, wat ik probeer te begrijpen... kijk, ik maak een radioprogramma... en dan zit ik met een groepje mensen... die allemaal anders denken dan ik. Uh, maar dan krijg je toch een soort team spirit. En uh, dan wanneer iets gebeurt is de neiging om dan elkaar te gaan beschermen. En dan zeg ik altijd jongens, juist wij moeten het niet doen... want wij zitten anderen meestal de maat te nemen. Als u nou terugkijkt op dat proces, hè, zegt u nou Prim... er was een eerder een moment geweest waarop ik met de first op tafel had moeten slaan... en moet zeggen, jongens, dit kan niet? Um, voor mij in ieder geval niet. En uh, zoals u het uh, heel duidelijk ook aangeeft... je bent uh, als uh, college mee bezig, uh, je steunt elkaar in uh, de dingen die je doet... Um, en daar is... Uh, kijk, ik, ik zit in een college... Of ik heb in het college gezeten op basis van vertrouwen met elkaar. Uh, als je achteraf het uh, Bingen-rapport leest... Dan, uh, dan kabel ik ook wel even achterhoor en denk van... jongen, jongen. Uh, ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe die rechtszaak... En, en dat gedoe wat er daarna allemaal komt... Uh, gaat, gaat uitwerken. Dat weet ik allemaal niet. Um, maar op, op het moment dat je in een college zit... Zit je daar met, uh, met vertrouwen met elkaar. Want anders oh. moet je niet met elkaar in een college gaan zitten. Meneer Hekman, wat ik ook... Um, leuk vindt bij u. Ik ben nu directeur ad interim van de gemeente Wadding-Sveen. Dat is zoiets als de hoogste ambtenaar daar. Nou, niet de hoogste hoor. Maar de vrij hoge ambtenaar, mag ik het zo zeggen? Mm -hmm. um, neemt u dit dan mee, de lessen geleerd in Schiedam? Ja, nee, kijk dan, vanzelfsprekend ik heb ook goed nagedacht en denk van, hoe is dit nu allemaal gekomen? Wat had ik kunnen doen? Um, nou, en dan, dan kijk je daar wel naar. En dan ga je ook wel nadenken van, hé, hey, een volgende keer... Uh, dan, uh, dan zal ik het zeker uh, op een andere insteek uh, doen. Um, ik denk wel dat er een groot verschil is of je ambtenaar bent of bestuurder. Ik vind uh, wat, wat helder is geworden, en dat hebben heel veel bestuurders uh, in mijn omgeving ook gezegd, is van dit is de zwarte kant van, van de politiek. Uh, je weet dat, dat als je niks uh, te verwijten valt, het toch een moment kan komen dat je dat je op moet stappen. Nou, dat hoort nu eenmaal bij de politiek. Dat weet eigenlijk iedereen van tevoren. Maar je gaat ook niet vanuit dat het, dat het gaat gebeuren. Nou, bij mij is het wel gebeurd, bij mijn collega's is het ook gebeurd. Uh, het, dat is jammer, uh, dat, dat leer je ervan. Uh, een volgende keer, uh, ja, dan, het kan maar zo weer gebeuren. Aan de andere kant, ik ben erg blij dat er in Nederland nog steeds mensen zijn die uh, politieke verantwoordelijkheid willen nemen. Ik ook. En meneer Hekman, het CDA staat nu heel erg laag in de peilingen, maar ik vind het echt moedig van u en mooi van u dat u wel in het radioprogramma wilde reageren. Want het zijn tenminste bestuurders als u die dat blijven doen en blijven uitdragen, waardoor we in Nederland nog een fatsoenlijk bestuur hebben. En ik hoop dat in 2012 de prijs aan niemand moet worden uitgereikt, maar helaas, helaas zijn er nu alweer een paar kandidaten. Hè? Ja, nou ja, dat zei je zo. Ik volg het wat minder. Uh, ik, ben, uh, ik ben verder niet meer politiek actief, ook niet in Schiedam. Misschien komt het ooit nog wel eens een keer, dat weet ik niet. Um, ja, ik vind het jammer dat, dat mijn collega's niet, uh, niet wilden reageren aan de andere kant. Begrijp ik het ook wel, zij zijn uh, nadrukkelijk wel weer uh, in de politiek gegaan. Ze zijn hard bezig om uh, Schiedam weer uh, op, de, op de goede kaart uh, te krijgen. En volgens mij gaat dat ook wel weer lukken, dus daar heb ik alle waardering voor. Ik vond zelf dat, dat uw programma, uh, ja natuurlijk, dat, dat kijkt weer terug op iets wat er gebeurd is. De gemeente kijkt nu uh, liever weer vooruit en terecht, denk ik. Uh, wat mij betreft is, is het na deze maand, uh, januari is het echt over en uit. En dan uh, gaan, we, gaan we weer vooruit uh, Oké, okay. meneer Hekman, Marianne de Jong Twitter nog. Klasse dat oud-wethouder Ad Hekman als enige wil reageren. Hartstikke bedankt en veel succes met uw werk in Wanningsveen. Ja, dank u. Oké. Okay. Uh, ik heb nog even van Tjarek Ik Ga een tweet benieuwd of Primtime Radio de stemming stemmingmakerij tegen Wonsens het voorzet. Nee, de titel gaat toch naar oud-burgemeester van Schiedam. Uh, je blijft de geweldige padje-peer, Radio. Welkom back. Ja, en veel succes voor Barbara van der Klis. En Jan Bakker zegt. Eigenlijk zou die Klaas Wilting de padje-peer van het jaar worden. Zelf in de media de getapte jongen uithangen. En achter de schermen in het geniet dit soort mensen als mevrouw Verver tegen dikke betaling uit de wind proberen te halen. Patje Peer voor patjepeers. Uh, nou, Jan Bakker, ik ben het niet met je eens... want ik vind het goed dat er mensen als Klaas Wilting zijn. En Klaas Wilting is verder een hele sympathieke vent. En ja, ach, ook ik heb een heleboel volk mensen bijgestaan als advocaat. Theo Weemans, uh, van de SP. Jullie als trokken als eerste aan de bel, hè? Uh, nou, tot zover trok was eerste aan de bel. Uh, het begon eigenlijk allemaal met berichten in de krant, in het AD... En in de eerste instantie alleen over een conflict tussen uh, Wilma Verver en haar aannemer. En toen hadden we iets van, ja, dat zijn gewoon privé uh, aangelegenheden. Daar bemoei je gewoon verder niet mee. Ja. Het was een aantal weken rustig. Toen verscheen er weer een bericht in het Algemeen Dagblad. Uh, eigenlijk weer over dezelfde kwestie. En we hadden dezelfde houding. En toen, een dag later, verschenen eigenlijk de eerste uh, berichten in de krant... Uh, over, uh, ja, over andere zaken dan die privézaken. Uh, dus we Toen... kunnen hierbij zeggen dat zonder het algemeen dagblad... dit niet aan het licht was gekomen. Dus de journalistiek verdient eigenlijk de prijs... voor het aan de kaak stellen hiervan. In dit geval zonder meer. Dat uh, kunnen we niet ontkennen. Wij hadden de geluiden als zodanig nog niet opgevangen... uit de gemeentelijke organisatie. En dat is eigenlijk ergens wel jammer. Want je gaat er als raadslid wel vanuit dat je voor de hele gemeente bent... dat iedereen je weet te vinden als er problemen zijn... Dat geldt juist eigenlijk misschien juist meer voor het stadskantoor. He, dat de mensen zeker de mensen van de politiek of van de partijen weten te benaderen. Nou, dat was niet gebeurd. En via het algemeen dagblad is het gaan rollen. Het algemeen dagblad zocht contact nou, 30 met ons op. een keer het algemeen dagblad. Oh, nou, sorry, ik al al van het maar Goed, de media. toen waren wij de eerste die pleiten voor een onafhankelijk onderzoek. Oké, okay, we gaan even naar Bas. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Ben. Uh, ik begreep van Barbie dat je VVD-stemmer bent. Ja, Lid ook. We hadden elkaar al een keer aan de persoon. Maar ja, uh, maar Bas, weet je wat ik ja. erg vind? Dat niemand ja. van de VVD... Weet, weet je wat ik... Kijk, je weet dat ik Mark Rutte heel goed vind. En, en, ja. en een heleboel VVD'ers opstelt een fatsoenlijke keer zo. Maar dan zie je die partij ja. zo verkrampt, zo patjeperig... om eromheen ja. te zeggen, we willen niet reageren. Nou, jij als VVD, ja. reageer. Ja, nou, ik, Prem, laat ik eerst even zeggen dat ik het diep, diep jammer vind... ...dat de VVD er zo op staat. Dat is inderdaad ontzettend jammer. En wat moet je doen met stinkende dingen? Prem, zoals een kwestie als dit? Die moet je snel buiten hangen en snel weg doen. Daar moet je dus duidelijk van af gaan komen. Dan moet je niet, uh, uh, niet gaan reageren en, en, en verkant gaan doen. Want dan blijft het alleen maar roppen en dan blijft het alleen maar slecht. En dan kom je er alleen maar slechter van af. Je kunt gewoon helder uh, verantwoording afleggen en dan is ook gewoon de kous afgedaan. Nu zo verkant gaan reageren en zo verkant gaan lopen doen, dat maakt de zaak alleen maar slechter en, en, en, en, en, ja, en gewoon slecht en, en stom. Ba eigenlijk. Bas, als VVD-lid weet niet een voorstel in de om mevrouw Verver te roeren. Hey uh, nou, ik is, ik, mijn, mijn invloed in de CFD is, is nog niet zo heel erg groot. Als lid mag je iedere... Ik heb een van de statuten erop nageslaat. Okay. Als lid mag je een brief sturen naar, het afde, naar de voorzitter van de partij... Hè, om te zeggen van ja. deze mevrouw maakt onze partij te schande. Je kan ook mijn vriendje Ton met hem meenemen en zeggen... Royeers, <laughs> want maar gisteravond dat ja. ik ja. ze niet in plas uh, gaat. En... Uh, uh, en Robertson, vergeet je nog eens? Ja, ja, nee, maar goed... Maar Bas, doe dat ja. nou als VVD'er. Want Janine uh, gaat zegt gisteren tegen Satudara... als een van jouw leden iets volks doet, dan moet ja. je afstand nemen. Nou, laat de VVD afstand ja. nemen van dit soort foute mensen. Oké, okay, maar... Krem, Krem, luister ook even goed. Je, je moet je ook even realiseren dat de VVD bijna 100.000 leden heeft en dat er nu inderdaad drie mensen zijn die, die, die inderdaad iets verkeerd hebben gedaan, maar, maar dat voor die 99.997 uh, uh, uh, zijn wel gewoon in orde mensen. Bas, dat is, dat, Pair, ik, Bas dat, dat is ook de reden dat ja? ik de Patje Peer Award doe, want ik wil ja. niet... Dat, het dat, dat, dat, dat één rotte appel al het fruit uh, het bestand maakt. En ik ben heel blij ja. dat je dit zegt. En als nou die 97 okay. of 99.997... Ja. die drie ja. fouten royeren... dan zijn jullie ja. helemaal kosher. Oké. Okay. Maar als ik nog even één heel kort ding mag ja, zeggen... Ga waar, waar, waar ik wel echt in geloof... is dat je uh, dus als je een team hebt... moet je geen mensen hebben die jou uh, napraten... of die in je achterste kruipen. Je moet mensen hebben... Die je scherp houden, die je ja. tegengas geven. Hetzelfde als in de voetballerij. Een hoofdtrainer die een assistenttrainer neemt. die alleen maar ja en aan me zegt. dat is nooit goed. Je moet altijd iemand hebben die je tegengas kan geven. en die je andere visies geeft. So Luisteraars, dat was flink 4- en, en, en daadkrachtig. vvd uh, Bas. Dankjewel, Frank Oerlemans. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Prem. Ja, ik had een uh, vraagje. Kijk, die drie burgemeesters liggen heel dicht bij elkaar, maar het is wel zo, mevrouw Ververs die heeft ontslag genomen en die andere twee die blijven gewoon zitten. Ja. Ben je dan niet een grotere padje P En is het ook niet zo dat bijvoorbeeld die meneer Cornelissen met zijn belangenverstrengeling in Ghana, toen meneer Leers wat had in in.. in uh, Roemenië was het geloof ik ja. een huisje, toen werd hij weggestemd door de gemeenteraad. Ja. Is de gemeenteraad van Gouda eigenlijk niet een grote nou, patjepeer, dat dus zit die burgemeester laten zitten. Frank, wat ik erg vind is, ik één ding, behalve die patjepeers heb je ook ruggengraat, ...loze garnalen... ...zitten in, in, de, de, in de gemeenteraden. Want het is inderdaad zo... Uh, ...dat die mensen kunnen blijven zitten... ...omdat de PvdA in Gouda dan... ...zwicht ervoor en dan wat is steeds... ...het excuus van die burgemeesters. Ja, maar we hebben het besproken in de gemeenteraad... ...en we mogen blijven zitten. En dat de dat ...is wat we aan de kaak wilden stellen... ...met een participeren wordt. Dus ja, je hebt helemaal gelijk... Uh, voor Wallinson moet ik erbij zeggen dat iedereen zegt dat zijn persoonlijke integriteit er niet staat. Hij is een autoritaire bestuurder van de partij van de apparatchikshuizen die ook nu niet willen reageren in Schiedam, maar hij is zichzelf niet verrijkt. En uh, ja, Cornelis, ben ik met je eens? Ja, ja nou, dat vind ik ook. Ik vind de term natuurlijk wat. En. en, en uh... Ik, je weet helemaal, het fijne van de kous weet je niet, maar ja. het, het valt mij wel op dat dan nee. bijvoorbeeld dat dan iemand uit Maastricht weggestuurd wordt en iemand in... Uh... Utrecht en in Michouda mag blijven zitten. Okay. Dus, dus eigenlijk zijn de gemeenteraden erger dan de burgemeesters. Oké, okay, dankjewel Frank Oerlemans, want anders zit bij SP-vriend hier in de bus... en zegt hij helemaal niets. Annelieke van der Water, D66 raad in Schiedam. Haar reactie, dank u, ik heb niet veel meer te melden... dan ik nog steeds geschokt ben door de gebeurtenissen van vorig jaar... en de uitkomsten van BING. En uh, bij, uh, bij de VVD vergeten ze wel meer. Vallen DSB-toezichthouder en VVD-corvée het Nijpels... loopt nog steeds ongestraft rond. Uh, ik moet heel snel naar Theo Wijmans van SP. Theo, jullie staan bekend bij de SP als de partij die hier erg, uh, heel, tegen, heel erg optreedt. Nadat jullie dat onafhankelijk onderzoek hebben geëist, uh, hebben jullie nog actie gevoerd hier? Nee, dat hebben we niet gedaan. En dat hebben we heel bewust niet gedaan. Want op een gegeven ogenblik ging het meerderheid van de gemeenteraad ermee akkoord. Met een onafhankelijk onderzoek. Bing ging dat onderzoek uitvoeren. Dat Bing is van de vereniging Nederlandse gemeenten een bureau. Dus dat, ja. ik kan niet zeggen dat dat uh, bevooroordeeld is. echt een objectief Het staat er bureau. los van, ja. inderdaad. En, en toen hadden wij iets van, ja die moet je gewoon hun gang laten gaan. En dan moet je ze vooral niet voor de voeten gaan lopen. Maar je moet ze ook niet uh, ermee gaan bemoeien. Want het moet echt een onafhankelijk onderzoek. Ja. Blijven. En je moet zelfs niet eens de schijn opwekken dat je je ermee wil bemoeien. Want ja. daar ben je voor, uh, onafhankelijkheid, uh, waar je voor gepleit hebt. Dus ja. daar moet je ook ja, in de verste verte niet mee bemoeien. Dus we hebben die commissie hun gang laten gaan. En voor de rest ook eigenlijk uh, ja, gewoon gepaste afstand gaan. Theo, vind jij, want ik kreeg van al die mensen hier, ook oh Prim, dit is zo slecht voor de gemeente Schiedam. Vooral weet je al die mensen, vind jij het slecht voor de gemeente Schiedam dat je oud-burgemeester de Patje Peren wordt heeft gewonnen? Nee. Okay. Uh, dat vind ik niet echt slecht voor de gemeente Je Ja, ze staan natuurlijk niet te juichen, want het is triest wat er gebeurd is. Maar het ergste is gewoon, alles is natuurlijk nu al gebeurd. Dit is gewoon de nasleep daarvan. En dat kan je niet ontkennen. En bovendien, we willen natuurlijk nu verder, we moeten verder. En deze zaak blijft alleen nog maar steeds in het nieuws komen... omdat oud-burgemeester Verve zelf uh, iedere keer weer de media opzoekt... Ja. En ja, natuurlijk, we hebben wel maatregelen genomen natuurlijk. Ja. We hebben een motie aangenomen waarop we verder gaan. Eh, dat er dus eh, eh, nou ja, schoonschip gemaakt wordt hier in het stadskantoor. Om nu verder te gaan, dus daar zijn we natuurlijk wel mee bezig. Uh, ja. leemhuis zou dus. dat doen, de burgemeester leemhuis de oud-commissaris van de koningin. En ik krijg hier van Mieke, kan het zijn dat de naam leemhuis bij mijn herinnering aan fraude oproept? En ja. toch, nee, Mieke, voor de duidelijkheid, mevrouw leemhuis was commissaris van de koningin van Zuid-Holland. Toen er daar iemand aan het bankieren was met ik weet niet hoeveel miljard gulden van, uh, de, van de provincie, ze was er toen tegen, maar ze heeft het niet kunnen tegenhouden. Uiteindelijk ging ze teko dat was de handelshuis, failliet omdat ze in Zuid-Amerika te veel geld hadden besteed. En toen is mevrouw Leemhuis stout afgetreden. Maar wat je mevrouw Leemhuis stout niet kan verwijten, ze was er tegen toen ze benoemd werd als commissaris van de Koningin. En het enige verwijt wat je daar kan maken is dat ze toen die patjepeers, die daar zaten te markeren met belastinggeld, niet genoeg eruit getrapt heeft. En ze is toen wel afgetreden. Dus ik vind niet dat als iemand ooit een foutje maakt, dat je die persoon zijn hele leven die verlang daarop moet aanwijzen. En Johan Doesburg, onze sinterklaas dimeter die zegt... het is een oud-politiek en bestuurlijk gebruikt... als er geknipt en geschoren wordt, moet je stilzitten. Theo, heeft het, jury, heeft het de partij VVD stemmen gekost... bij de gemeenteraadsverkiezing van 2010 dit gedrag van hun burgemeester? Nou, het heeft tot dusver natuurlijk, want dit speelde voor uh, ja, deze zaak. Ja. Dus uh, het was toen nog niet uh, te doen. Uh, het heeft de VVD toen geen stemmen gekost. Sterker, de VVD won bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. En waarom gebruik je als SP bij de komende gemeenteraadsverkiezingen dit niet om te zeggen: Kijk, dat is de VVD, dat is de P van A? Die zaten in het college vies, vuil en dirty. Nou, um... Jullie zijn te lief van de SP. Jullie doen niet aan populisme. Jullie doen alleen aan inhoud, man. Nou ja, er zijn hier zoveel dingen die nu spelen. En daar wil ik het eigenlijk liever over hebben. Kijk, we zitten nu natuurlijk met een enorme bezuiniging. Uh, grote armoede in Schiedam. En ja. Dat is waar we ons eigenlijk wat even meer op in willen gaan zetten nu eigenlijk. Samen iets voor de mensen doen die het echt moeilijk hebben. Want... Ja, mensen hebben het nu moeilijk, vooral mensen aan de onderkant. En ja, daar is het toch belangrijk om je op in te zetten. Oké, okay, ik stel het ontzettend op prijs dat je de bus wilde komen... en dat je het standpunt wilde vertolken. Luisteraars, ik heb hier de award. We zullen proberen om hem via Klaas Wilting te bezorgen... bij mevrouw Verver. Ik vind het een prachtig staaltje werk... wat onze producenten Hans Twint en Momo Saru hebben gedaan. Op de achtergrond hoort u klinken. Sisters are doing het voor onszelf, want luisteraars... vandaag is ook een historische uitzending. Het is de laatste keer dat Barbara van der Klis bij een is. En ook mijn regisseurse. Ze gaan de jongens van Pound helpen om hun kijkcijfers omhoog te brengen. En om enige inhoud in de rotzooi die ze maken te brengen. We laten Barbara met pijn in ons hart gaan. Maar we zullen daar ontzettend missen. Barbara van der Chris. Hartstikke bedankt voor het feit dat jij mee uh, blokker wilde zijn in Hilversum. Toen iedereen dacht, oh god, wat gaat Prim naar een doen op Radio 1. En daarom speciaal voor jouw sisters aan Doing It voor hetzelfde. Luisteraars tot... Oh ja, Barbara is het bewees dat er nog integere beschaafde vrouwen zijn. <laughs> Het was primtijd voor vandaag. Tot morgen, namaste, dag. Zucht is Heel diep. Als u ziek bent, ga je naar de huisarts.